Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Goeiedag, het is precies 12 uur. Het Key Music nieuws krijg je van Daan Langkamp. Goeiedag. De opgepakte Venezolaanse president Maduro is samen met zijn vrouw in New York geland. Hij werd vannacht tijdens een militaire operatie door Amerikaanse soldaten uit zijn land meegenomen en is met een militair vliegtuig naar New York gebracht. Daar gaan ze naar de cel en zullen ze worden vervolgd. Maandag praat de VN-veiligheidsraad over de Amerikaanse aanval. Ondertussen hebben KLM en TUI besloten... dat ze weer op Curaçao, Bonaire en Aruba gaan vliegen. Die eilanden liggen niet ver van de kust van Venezuela... en afgelopen dag werden de vluchten om de Amerikaanse aanval stilgelegd. Ondertussen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken... het reisadvies voor Venezuela aangescherpt. Ga er niet heen, is het advies. In de Gelderse plaats beneden Leeuwen... is de politie bezig met een klopjacht op een man. Die zou eerder vanavond een vrouw bedreigd en mishandeld hebben... Agenten hebben hem daarna achtervolgd, maar hij ging er te voet vandoor en is sindsdien niet meer gezien. Wie hem spot kan het beste 1 en 2 bellen. Bij de zoektocht worden ook honden en een heli ingezet, schrijft Omroep Gelderland. En Gian van Veen baalt dat hij de finale van het WK Darts niet gewonnen heeft. Luke Littler speelde hem met 7-1 weg. Heel frustrerend, maar Littler gooide echt heel goed en was verreweg de beste, zegt van Veen. De beker voor de tweede plek vond Van Veen mooi, maar niet mooi genoeg, zegt hij tegen Viaplay. Toch zegt hij wel trots te zijn op afgelopen weken. Dan nog het weer van weer online. Er trekken winterse buien over en het kan glad zijn. De temperatuur ligt vannacht in het oosten op min 3 en aan de kust net boven 0. Overdag opnieuw sneeuw of natte sneeuw en dan 0 graden in het oosten tot 4 graden aan zee.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 Aan de kop van jouw zaterdagnacht. En die beginnen we niet goed, maar fout. Met André Hazes als foute start. Music. Ze lachten slapen.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 Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Het was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Als je weet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 omdat wij 16 uur onderweg zijn vanuit Denemarken terug naar huis. Oh. Hi, Kane, Ik ben nog wakker, want ik ga lekker op windsport. Fijn ik al wakker ben. We zijn nog gewoon een golf, rondje aan het zout strooien. Hey, Kane, Maar Marika, ik ben nog wakker... omdat ik nu stilsta, omdat ik mijn dochter ga ophalen. Dus uh, die zal nog wel te vroeg vinden. Maar goed, ze is 15, dus ze mag lekker mee naar huis. Groetjes, fijne uitzending. De Q-nacht met Kane. Hé, hey, dat ben ik. Yeah! Januari 2026, 11 minuutjes over 12. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Nicky, waarom ben jij nog wakker? Ja, wij zijn druk bezig met de uh, gladheidbestrijding binnen Althea. De gladheidbestrijding, ja, eigenlijk ben je al yes. de helft van de nacht, hè Nick? Ja, dat klopt, ja. Mocht je nu aan het rijden zijn, uh, wees alsjeblieft voorzichtig. Want volgens mij is het overal Nederlands glad. Uh, ik moest klopt, zelf hierheen ja. rijden en toen was het ook nog keihard aan het sneeuwen. Dus ik zag ook bijna geen hand voor ogen. Hoe zit het nu bij jou, Nick? Ja, het is inmiddels wel gestopt met, uh, met sneeuwen. Maar ja, de, de wegen, daar ligt nog wel een uh, laagje sneeuw op. Dus dan zijn we er aan het afschuiven. Met gelijk wat uh, zout achter dan. En hoeveel wagens tegelijk uh, ben je nu bezig? Want jij zit natuurlijk in één auto, maar... Ja, ik zit uh, in één auto, daar hebben we nog vijf fietsvatstrooiers. Uh, ja. En nog, even kijken, uh, acht uh, vrachtwagens voor de dredende buswagens binnen onder Zo, flinke, flinke rij. Ja, het is een hele, hele coördinatie. Hey, en Nick, hoe gaat het dan? Wordt dit uh, vanuit de gemeente georganiseerd? Of zit je bij een bepaald bedrijf dat hiervoor wordt ingehuurd? Ja, ik heb zelf een bedrijf en uh, een groot uh, aannemersbedrijf die heeft mij dan zelf weer ingehuurd. En een gemeente Almere die, uh, ja, die geeft aan wanneer we mogen gaan doen. Goh, en wat doe je dan in de, in de rest van het jaar als je niet uh, zout aan het strooien bent? Ik zit bij mijn bedrijf in de verkeersmaatregelen. In de, nog één keer? Dus de, de verkeersmaatregelen. De, dus de verkeersmaatregelen? Van, uh, ja, de verkeersmaatregelen houdt in dat je de, de afzettingen plaatst, omleidingen, verkeersregelaars, dat soort zaken. Dus je bent het hele jaar door wel lekker bezig? We zitten het hele jaar op de weg. Dat nou, ja, is super, Nick. Ja, dat is echt uh, hartstikke leuk. Heb ik uh, wel nog één gekke slotvraag voor je, Nick... voordat ik je weer uh, laat, le lekker laat strooien op de weg? Ja. Heb jij nog een uh, getal voor mij tussen de 0 en de 180, wat je zou willen noemen? Uh, 18. 18. 18, dat ga ja. ik uh, hierbij noteren. Ja, waarom ik dit getal nodig heb, dat uh, vertel ik dan straks even. Voor nu wens ik oh, je nog goed. heel veel strooiplezier, Nick.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 Undercover, undercover, undercover Thomas Gray. Brewers. Q. Q Music. Matima. 2026 is in handen van Thomas Gray. Rumors hoorden je bij Q Music. En waarom 18 zo belangrijk is, hoor je naar Natasha Bedingfield. Thrill some chords together. The combination D E F is who I am, is wat ik doe. En I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I Benningfield These Words bij je Music. Zometeen hoor je samber met 12 to 12. Eerst even tijd voor mijn favoriete zaterdagavondactiviteit. <tied> Darkton in the discotheek. Darkton in the discotheek. dag achter de rug is het een uh, tijd geleden dat ik dit heb mogen doen. En nu misschien wel relevanter dan ooit. Want ik zie het overal voorbij komen. Met het uh, WK darten dat er hard gaande is. We gaan darten in de discotheek. Ik gooi zo uh, geblinddoekt drie pijlen richting een dartbord. En als jij weet raden welke score ik heb gegooid. Dan mag je een liedje bij me aanvragen. Zoals dat natuurlijk ook altijd gaat. In de discotheek bij de DJ. Ik loop uh, as we speak richting het dartbord. Dat zit in een ruimte naast onze studio, dus het is even een poosje lopen. Uh, zometeen, zo Zojuist heeft Nicky alvast het eerste gokje gedaan bij mij aan de telefoon. Die dacht dat ik 18 zou gaan gooien. Maar ja, of dat ook zo is, is nog maar net de vraag. Jij kan zometeen jouw gokje sturen via de Q-Music-app. Moet natuurlijk het getal zijn tussen de 0 en de 180. Want dat is de maximale score die ik kan gooien met d'Arte. Oké, okay, ik sta op mijn plek. Ik doe mijn blinddoek op. Alright dartpijlen in mijn hand. En hier komt de eerste worp. Daar gaan we. <lacht> nou, je merkt dat ik er even een paar weken tussenuit ben geweest. Dat klonk alsof hij op de grond is gevallen. Uh, dan komt hier worp 2. Nou, wat gebeurt hier joh? Dit klinkt alsof het allemaal al ver van het bord af is gegooid. Ik ga één keer even checken tussendoor waar ik heen moet gooien. Nou, oké. Okay. Dit wordt hem jongens. Alles of niets. Ja, dit klonk alsof hij in het bord is beland. Oké, okay, nou. Het zal uh, iets minder spannend worden dan de gemiddelde pot die ik hier speel. Waar is mijn derde pijl gebleven? Oh, hier. Oké. Okay. Uh, nou, je mag een gokje wagen in de Q-music app. Oh, hoeveel zal ik hebben gegooid? Een getal tussen de 0 en de 180 mag je sturen in de Q-app. Als jij uh, de eerste persoon bent die het goede antwoord heeft gestuurd... of je zit er het dichtst bij, dan ga ik je straks terugbellen en dan mag je een liedje bij mij aanvragen... dat jij graag wil horen, zoals je een liedje kan aanvragen in de discotheek. Ik moet ondertussen wel snel teruglopen naar de studio... want ik ga je ook ondertussen nog even een liedje voor je draaien. Zo hoor je zometeen nog... wat is het? Alesso en Nate Smith met I Like It... na een van mijn aller, aller, aller favoriete liedjes van dit moment. Oh, het is moeilijk om niet te dansen. Het is dan ook wel een discotheek. Het is somber met 12 to 12. Woo! In de ik hoorde net uh, geblinddoekt drie pijlen richting een dartbord en als jij weet raden welke score ik heb gegooid dan mag je een liedje bij me aanvragen alsof we in de discotheek zijn. Nou, er werden weer een hoop verschillende gokjes gedaan in de Q Music App. Zit even te kijken wat uh, de laagste en de hoogste inzending is. Ik zie dat uh, Rosa Kootstra 3 heeft gegokt. 3, dat is de laagste inzending. En de hoogste inzending die komt van Nick van der Veen. Die denkt dat ik 132 heb gegooid. <laughs> die heeft denk ik niet helemaal meegekregen dat ik twee keer misgooide net. <laughs> 132 hé. Hey. Maar gelukkig zit er nog een uh, hele hoop tussenin. Waaronder Axel, Bojan en Demi. Goeienacht. Hai. Zeggen ze in koor. Axel, uh, hoeveel gooide, dacht jij dat ik heb gegooid? Ik 13. 13. Bojan, jij dacht... 24. 24, toch? Ja, 24. En Demi? Ik dacht 48. 48. Axel, hoe kom jij bij 13? Was dat echt een pure gok? Ja, ik dacht gewoon een single, makkelijk te raken. En ja, eigenlijk voor de rest gewoon gokken. En Bojan, ik zag dat jij in de Q-Music hebt momenteel ook aan het darten bent. Jij bent online aan het darten, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb... Sinds twee weken heb ik een, een apparaat met camera's in en dan kan je online tegen mensen spelen over de hele wereld. Wat leuk dat je dat doet. Gaat dat ook wel een beetje goed bij jou? Ja, nee, ik mag niet klagen nu. De laatste twee weken gaat het op zich best wel weer goed. Nou, wat, wat superman. En is 24 dan ook een wilde gok of heb je dat nog ergens op gebaseerd? Nee, omdat, je, omdat je al zelf al zei, van die eerste twee pijlen zaten in mijn groots, Ik denk, dan heb je gewoon een triple achter of een 12 afgegooid. Voor 24 puntjes. Ja, ja, ja. Zit, een hoop tactiek zit er nog achter. Ja, klopt. En bij Demi, zit daar nog een tactiek achter? Of was dat ook een pure gok? Nee, het was echt een pure gok. Nou, <laughs> oké. Okay. Nou, één van jullie drie... ...zat er recht bovenop met jullie gokje. Want de eerste persoon die het goede antwoord stuurde in de Q Music App... Die mag een liedje aanvragen. Mijn eerste worp was uh, hartstikke naast. Ik gooide daarmee een dikke nul. Tweede worp, ook naast, viel op de grond. Maar mijn derde worp belandde in de 13. Kijk. Dus Axel, ja? een hele goede gok heb je gedaan. Ik zou dit weekend lekker naar het casino gaan als ik jou was. Misschien ja, wel een goede optie. Hé, hey, uh, welk liedje kan ik voor je draaien? Um, Without Me van M&M. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker. Ik ga hem erbij pakken. Waarom die? Uh, ja, gewoon een leuk nummer, vind ik. Nou, ja. Ja, die ja. reden kan je ook niet hebben, toch? Nee, precies, ja. Een leuk nummer, dat ik even zin in. Ik ga hem lekker draaien, M&M Without Me. Ik wens jullie alle drie een heerlijk weekend nog toe, Axel, Demi en Bojan. Hey, hetzelfde. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Obi Tries, real one with the gimmicks. Obi Tries, real name, no Two trailer park girls go around the outside Well, I'm back. Fix your venus, and I'm so I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention. Back for the winner, I'm in a resting. The best things in wrestling. Investing in your kids' ears and nesting. <laughs> Testing. Attention, please. Feel the Soon as someone mentions me. Here's my ten cents. My two cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now, this looks like a job for me. So, everybody, just follow. Patrick, you can get your ass kicked. Worse than the little in biscuit bastards and Moby, you can get stomped by Obi. You 36 year old, boy that fat clone. You don't know me, you're too old, let's go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults I've been doing. Suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must be disgusting but it's just me i'm just obscene So i'm not the first king of controversy i am the worst thing things Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy hey there's a concept that works 20 million other white rappers emerge but no matter how many fish in the sea it'll be so empty without me now this je. Wij zitten nog lekker in de auto na een dinertje met vrienden en dachten... Ach, we maken het eens een keer laat, want we zijn zo thuis. Maar toen zaten we achter de sneeuwschuiver. Dus, uh, hoezo? Lekker vertragen in 2026. Die swim stones en I. En gone, gone, gone. Nou, ik wil het eigenlijk ook even hebben over iets anders... wat gone, gone, gone is. Oh, ik ben er helemaal treurig van. Stranger Things is uh, gestopt. Nieuwjaarsdag om twee uur s'nachts kwam de allerlaatste aflevering online... van Stranger Things. Ja, ik weet niet of je het kijkt. Uh, ik ben ervoor opgebleven om twee uur s'nachts. Ik heb dit hele seizoen eigenlijk net te lang gewacht met kijken. Of nou ja, net te lang gewacht... Ik heb twaalf uur later dan dat het online kwam, ging ik het kijken. Maar iedere keer was ik weer helemaal gespoiled op social media over wat er zou gebeuren. Toen dacht ik, met de finale gaan me dat niet voorkomen. Dus ik ben tot twee uur s'nachts opgebleven. Of, nou ja, eigenlijk uiteindelijk tot vier uur s'nachts. Want de finale duurde vier uur of twee uur. Um, dus ik heb tot twee uur s'nachts opgebleven. Om vervolgens weer twee uur lang te gaan kijken naar de finale. Nou, het, ik vond het waanzinnig. Wel, verhaal technisch had het nog beter gekund, denk ik. Maar ik heb zo genoten van deze serie. Ik ben nu eigenlijk al drie dagen in rouw. Ik vind het echt een van de beste series ooit. Uh, ik ben ook al drie dagen lang sinds ik het heb gekeken nu. Alle interviews en behind the scenes over deze serie aan het kijken op YouTube. Omdat ik een beetje moeite heb met loslaten. Ik weet niet of je dat herkent. Dat je een hele lange serie af hebt gekeken. En dat je een beetje in een zwart gat valt. En niet weet wat je met jezelf aan moet. En de reden waarom ik het vertel. Is omdat ik uh, eigenlijk ook sinds uh, 1 januari nu alleen nog maar liedjes uit de jaren 80 aan het luisteren ben. Want in die serie, het is natuurlijk een beetje een sci-fi-achtige serie. met uh, Vooral als thema de jaren 80. Dus er worden alleen maar films en series die er voorbij inkomen van uh, de jaren 80. Ja, ik ben alleen nog maar aan het luisteren naar Prince. Naar David Bowie en Fleetwood Mac. Die onder andere allemaal voorbij kwamen in die laatste aflevering. Dus als Spotify Wrapped nu al zou binnenkomen voor 2026. Dan zou ik mijn luisterleeftijd al uh, er, erg, erg omhoog schieten, denk ik. En dat is allemaal te danken aan Netflix. Maar ja... Zoals Bram Krikken zou zeggen. Zo worden ze ook niet meer gemaakt. Wat een heerlijke muziek. Fleetwood Mac hoor je nu bij Q in de Q-nacht. Dit is Little Lies. Kijk, al hardloophit dit. Nieuwe muziek in de Q-nacht. Haven en Caitlin Aragon met I Run. Binnen drie minuten hoor je de vrouw die gisteren nog in het nieuws was met de quote... Als jij dit lichaam had, liep je ook naakt. Ja, ja. Wie dat zei, hoor je naar Ed Sheeran. Set fire. help,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 Cham cham, kies daar weer bij.